Philips schrapt wereldwijd 4.500 banen, waarvan 1.400 in Nederland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. Het verminderen van het aantal banen maakt deel uit van een groot reorganisatieplan waarmee Philips 800 miljoen euro wil besparen. Topman Frans van Houten noemt het baanverlies onvermijdelijk om het bedrijf slanker en concurrerender te maken. In de zomer meldde Philips al dat er banen zouden verdwijnen, maar toen maakte het nog geen aantallen bekend.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 Dit was het nos -journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Vandaag wordt er gecontroleerd op snelheid. Onder meer op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Hoevelaken. En op de A12 Utrecht Arnhem. rij daar vooral te hard tussen knooppunt Runetten en Veenendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar wat uh, wel gaat lukken dat is uh, verbinding met circuitpark al voor Willem van deze voor de GT3 die inmiddels gestart is Willem. Ja dat komt inderdaad rond uh, GT3, via uh, de Europese kant en uh, prachtig helder in de Kampage, zegt We zijn alweer een, uh, een paar minuten onderweg weg en uh, we hebben gevouwd voor een skleur, uh, onze, rond. Dus, uh, dus, nee, de onze Nederland. meeroog. Op z'n we e nog GT3. De Ferrari, ja, de Ferrari 4, 8, Italië met de uh, Lions uh, achterste, verder zit een uh, Lamborghini met de uh, achterste, op een 4 uh, plaatje met die drinkt en hard op nummer 3, dat is zoals jongste, Zetel, denk ik in dit en hij komt in net zo. en is de uh, een prachtig onderweg in die uh, ik kost een heel goed staan naar een Het auto's het Kijk nou even naar de overige Nederlanders. Degene die ik al noemde: Christian Ganderhout. Onderweg nummer de Mercedes van Heike en Motorsport. Ja, moest starten van je uh, plaatsen. het plaats? Inmiddels de voor in plaats nummer 6. Uh, in de, de race waar we ruim een ruimte te gaan is. Er kan daar van alles op gebeuren? We krijgen ook de rijderswissels nog. en Ja, actie uh, uh, volg op de banen: een veld van 27 auto's en een compact uh, veld. Geen grote voor.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 Oké, okay, helemaal goed. Nou, genieten van Willem en straks er, kom ik weer bij je terug. Oké, okay, tot zo. Dankjewel Willem van Ees, vanaf het Park Zalvoort. G3 is inmiddels gestart daar. Drie kwartier nog te reizen en we houden de reis uiteraard in de gaten en schakelen nog geregeld over naar het Park Zalvoort. Eerst gaan we weer door met de muziek bij Zalvoort op zaterdag. Welkom trouwens bij U3. Hier is Dexies Midnight Runners. Come on, Eileen! Jo Fris, die heeft de doelpunt. Joop. Uh, inderdaad, uh, jullie naar het Jurgo's luisteren, was het Zandvoort eindelijk weer een reentje in kon prikken. Jan Veld kreeg de bal in de voeten gespeeld, vlak voor de keeper, moest hij twee, drie keer draaien. En dan kreeg hij dan eindelijk die bal, via, dat is ongelooflijk, stuitte via uh, de lat. En uh, stond hij op met een metertje of vijf, zes afstand. Stuitte die bal, hetzelfde erin. daarna draaide hij door, het weer dolling. Dus Zandvoort uh, staat hij met e 4 en probeert met een moed de moed ervan ook om toch een maas te proberen om die doelpuntje, doelpuntje te krijgen. En nu is het die gaat er, dat zit die bal voor. Zeg de voorzet erin. Die gaat nu gemist en verdedigen. En dan was er missie ook. Oh, oh, oh, Wat een kans voor Zandvoort. Om op 2-4 te komen. En die wedstrijd is dus nog niet gespeeld. Vooral bestaat nog steeds 1-4 voor uh, ANVJ. -E. En Zandvoort zal uit een ander faaltje moeten gaan pompen. Kijk uit de hitlijsten van dit moment. Jordan Maroon 5 op de Zandvoortse radio. En dat was Move Like Jagger. CFM Race Radio. Pit Report. Report. En voor de spannende GT3-race gaan we weer snel over naar het circuitpark Zandvoort Naar Willem van deze Willem. Ja, je dat, uh, dat uit? ja, ik hoor je heel slecht hoor Willem, maar... Ja, een klein beetje, ja. maar het gaat zo. We zijn waar we nog 40 minuten hebben. We hadden al van op de tweede plaats tussen de Lions, Nick inmiddels op de baan in de afgelopen twee ronden. Zo komt er Dennis van de Laan, Dennis van der Laan, een kleine mannetje, 70 jaar in de koers. En ja, die houdt houdt het alleen stampen, krijgt verder naar voren. En dat is een Zodat ook nog een maar kunnen houden, weten we niet, maar in ieder geval lag in de op een uh, hele mooie manier zien uh, Ja, zij zo ook houden, kentje heeft kracht gehouden, zien voor de plaatsen. Ja, en de Mercedes en de is toch ook uh, om verder naar voren te komen. Zijn de eigenlijke uh, snelkomen hebben ze bewezen in de kwalificatie teruggezet omdat ze uh, yeah, iets gedaan hadden uh, in de vrije. vrije maar, ja, ook die jongens uh, weer maar, en moeten nog verder naar voren. Het gaat een duurde de, race waar we zo dadelijk ook uh, totstops krijgen. Dat zal het veld een beetje op elkaar husselt. Ook andere rijders in de auto. Uh, ja, bij de ene wat langzamere in de auto, bij de andere wat snellere. En het gaat het veld ook nog dichter uh, op elkaar brengen. Mooi om naar uit te kijken en we blijven te volgen. Oké, okay, helemaal goed uh, Willem. Je hebt het trouwens over dat uh, die race inderdaad uh, live uh, op tv wordt uitgezonden. Weet je ook op welke net dat is? Ja. Onder andere mogen stukje, dat is het restpaket. Opdacht dat het ook op eerdersport wordt. Dat moet eigenlijk niet dat eerdens eigenlijk mee is. Ja, op het gewone urensport op het analoge kanaal konden we het in ieder geval niet vinden. Dat zijn twee van die dingen. Dat zijn er wel sportkanalen die de live rekenbaar mee, maar het zijn ook mijn kwisten klikken. Zandvoort, Kijk, dat is een mooie Zomvoort promotie Willem, dankjewel en uh, met ongeveer een half uurtje gaan we elkaar weer spreken. Oké, okay, okay, dankjewel Willem van deze vanaf Wie snel weer over naar Jaffnis. Ja, we er stand weer een uh, verandering heeft ondergaan. Een vrij schop aan de zijkant van het 16 meter gebied. Geen één keer achter. Keeper Kieperioert-Smit. Zomvoort staat achter met E5. Ja, en ik maak me sterk dat er nog meer komen. Want die spitsen van ANV zijn levensgevaarlijk voor de verdediging. Nee, Heb je geen betere berichten Joop? Spijt het is niet anders. Okay. En, nou, ik wil er nog wel iets meer melden. Hij um, zal ongetwijfeld een afspraak hebben. Pieter Keur, uh, die heeft uh, het uh, veld hier verlaten. Hij, en, hij zal ongetwijfeld ergens een afspraak hebben. Mm. Maar dat uh, durf ik niet te zeggen. Oké, dankjewel uh, Joop. En, uh, laten we hopen dat het niet nog dramatischer gaat worden voor SV Salford. 1-5 op dit moment. De achterstand tegen ANVJ uit Amsterdam-1. La la la la la yeah.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 Omrijden. Zo, dat uh, kan je wel zeggen, ja. En die mensen zullen niet blij zijn dat die bus in die kleine straatjes heen komt. En dat uh, blijft gewoon zo? Of is, uh, ja, is dat blijft voor? voorlopig tot uh, half december in ieder geval. Zo omdat uh, natuurlijk uh, de kruispunt Kostloerenstraat, uh, Tolweg en dergelijke helemaal omgebouwd is worden. Daar komt die beroemde rotonde. Rotonde, en die moet die ellenige kruising uh, gaan vervangen. Nou, dat was wel tijd. Want het is uh, een uh, chaos. Het is uh, wer werkelijk belachelijk. Heb jij ook nog steeds niet als je daar aankomt rijden van, hm, wat gaan, staan we nou weer te, te wachten? Nou, als ik uit de Kostloerenstraat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 Nou, dan krijg je Haarlem. Oké. Okay. Maar je kan ook zeggen, Zandvoort, en dan krijg je de burgemeester. Dus is het een uh, voice computer die je ja. krijgt? Dus dan zeg je Zandvoort, burgemeester, en dan krijg je de heer Meijer. <tie> dit zou het werken. Ja. We gaan het proberen. <laughs> Zullen we het zo meteen even live gaan proberen? <laughs> ja. Oh nee. Zijn er niet, Het is zaterdag. Nee, ja, jammer. Precies. Maar er is weer genoeg te doen. Uh, allereerst, ik heb het al gezegd, hè, dat Byzantijns Monacoor morgen. jongen, jongen, jongen, dat is toch goed. Het is jammer dat je hier geen cd'tje hebt van dat uh, Byzantijnse Nee, nee, nee, nee.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 10 november. Ja, ja al, dat is al heel snel. Op 13 november komt hij in Zandvoort aan. Dat is over een paar weken. Dat bedoelen we. En dat met die stoomboot, dan mag je langs de brand wel gaan inschepen en gaan vertrekken. Dus we gaan het straks aan Albert jou vragen. 13 november komt Sinterklaas in Zandvoort aan. De 13 november, ja. wordt weer groot feest. 12 uur. 12 uur. Met zijn stoomboot. Dat is Komt een stoomboot. Ja, precies. 12, 13 november, dan is Sinterklaas in ons midden. Mag okay. jij eens, mag jij schoen zetten. Uh, maatje 45. Ja. Pas dus, wel veel in. het. kan hij wel in. Dat bedoel ik. Dankjewel, Pieters. En dadelijk gaan we het inderdaad gewoon even proberen: verbinding krijgen met Spanje. Zo, het gaat lukken. Albert Jas zit daar en eens uh, even kijken hoe hij daar beleeft. Dat het een beetje zonnig. Is. Nou, bij ons in ieder geval wel en dat blijft morgen gelukkig ook nog zo. Dus we gaan met z'n allen genieten van een mooi herfst weer hier in Zandvoort.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 Goedemiddag, heren. Hey, goedemiddag, meneer Vos. Hé, hey, meneer Vos. Wat hoor, wat hoor ik nou, Pieter? Jij, uh, jij, uh, in de... op de voor op zaterdag. Ja, het kost wel moeite, hoor, want ik kan jou nooit vervangen. Jij doet het zo goed. <lacht> wat leuk, wat leuk. Uh, ik kwam erop van de week met dat idee. Uh, uh, ja, hij keek me heel zenuwachtig aan. <lacht> hij zei van, Pieter, kom alsjeblieft even, want ik zit alleen. Hij nou, zag me vanmorgen zweten, Albertje. jan Hij dacht, dat gaat niet goed, ik ga maar even snel bijspringen. <lacht>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 mijn vader die op zijn oude dag, de beste man is nu 85 geworden, die heeft mij wel weer verslagen, helaas. Hoeveel stebelvoerpunten had je? Ik had 33 en Pa had 36. Zo, hé, hey, en wat is je 16, handicap? 16,1. Nou, dat is en die van vader, En die van mijn vader 20, nou, voor een 85-jarige dan is dat nou, wel een hele het... handicap. Heel goed hoor, heel goed gedaan. Hé, hey, even ja. een vraagje, nou zit je daar en uh, binnenkort komt Sinterklaas weer naar Zandvoort. Heb jij die goede man nog ontmoet?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 Ik zal tegen hem doorgeven, want volgens hem, volgens mij heeft hij een andere datum in de nee, agenda. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet, dat kan niet. <laughs> Albert Jan, eh, echt, ga hem even als hier jasje trekken. 13 november om 12 uur moet hij landen hier op het strand. Ik, ik zal meteen neerleggen. Ga ik gelijk naar hem toe en zal ik hem dat doorgeven dat hij dat aan moet passen. En en uh, Albert, uh, Albert Jan, uh, Rob Harm's, die heeft een wens. Die wil een nieuwe scooter hebben. Dan kan ik die, al, kan ik die van hem overnemen. Kijk, ja, dan gaat het weer, hè? <laughs> ja, kan je dat regelen met Sinterklaas? Ja,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 Albert John, ja. Hij wil een uh, snorscooter, hij heeft immers een uh, snor, dus dan moet je ook een snorscooter hebben. Ze ja, snor drukken, dat kan hij al wel. Ja, Ze snor drukken, ja. Maar verder nou, nou, gaat het hier uitstekend, mooi weer. Uh, alle nou. zondvoerders zijn op dit moment de zee ingegaan om granalen te vissen. Ja. Mooi granalen weer, dus nee, het is echt perfect hier. Nou jongens, maak er nog een gezellig uh, half uurtje van. En uh, ik ben je sterker met het gedicht van de week, of heb je, je daar al over Nee, dat ga ik zo meteen ja. doen.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 Ja, toen moet helaas aan de tapas en een biertje. Oh, wat en zo. vervelend weer, wat nou, nou, vervelend. Nou, nou, nou, nou. En morgenmiddag hebben we nog een uitgebreide Spaanse lunch. Smeer, en smeer je wel goed in ja, met nou, anti-sun. Het, uh, het is behoorlijk groot allemaal om aan het worden. Ben je rood? Ja, ik ben wel keurig roze. Oké, Rozeetje. We wensen je okay. echt veel plezier in Spanje en kom behouden en, uh, weer terug. Goed, ja, tot volgende week. Ja, wanneer ben je er dan... weer, uh, Albert-Jan? Uh, dinsdagavond heb ik een afspraak in de Straat, dus dan ben ik er weer. Dinsdagavond in de Halterstraat? Ja, dinsdag rond een uur of vijf. Een <laughs> uurtje of vijf, oké, okay. ik weet waar. <laughs> Albert-Jan, ik uh, spreek je jou zaterdag keer. weer. Dankjewel. Yo. En veel plezier hier nog, hè? Dankjewel. Oké, okay, oh, okay. hoi. Hoi, hoi. Pieter hoi. doet het heel goed, hoor, trouwens. Ja, nou, daar hebben we straks <laughs> Oké. <Okay. laughs> hoi, Oké. Is goed, hoi. Dat was al met Jan, uh, live vanuit Spanje. En ja, gelukkig uh, dat hij bij Sinterklaas in de buurt zit. Want ja. die goede man was vergeten dat hij 13 november hier aanwezig nou, moet dat zijn. Is, dat is zorgelijk. Poeh, want deze net op tijd. De hele organisatie die hier klaar staat. Ja, daarom. Dus niet vergeten, hè? As soon as we started to move Death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 Des te dieper beseffen zij het geheim van hun liefde. Het witten heft dan ook het geheim niet op, maar verdiept het dat de ander mee zo nabij is. Dat is het grootste geheim.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 No,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 ...samen met zijn uh, Belgische teamgenoot, uh, dat is uh, Maxime uh, Moulet.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 Dat zijn de ABA2 gt Masters. daar kijken we nu ook al naar. zeker naar het zien van deze race vandaag op Zandvoort. Tweede werd de Equipe, ja dat was de Equipe Lions in een Ferrari 458. En derde werd de Lamborghini, Lamborghini met Meijer, Meijenhoff en Fritz van Tormi en Taxus. Ja, jij mag raden waar hier vandaan komen uit uh, Duitsland uh, uiteraard. Ja, kijken we ook nog even naar uh, de, de verdere uh, Nederlandse deelnemers. Dus Nick Katsburg, uh, ja, een van de jongelingen ook uh, goed actief in de internationale autosport uh, inmiddels. Rijdend met een uh, BMW, uh, doet dat samen met uh, Harry Kohler, een BMW Z4 uh, GT3. Kohler, uh, ja, die uh, bracht de auto binnen op de 18e plaats, als dus ik uh, me niet vergis. Uh, Nick uh, ging ervoor zitten en uiteindelijk uh, eindigde uh, hij nog op een zevende plaats. Op een gegeven moment had er zelfs uh, Dennis van der Laar nog aan de leiding hier, uh, onze 17-jarige zondvoerder. Die heeft het stuur op een gegeven moment overgegeven uh, aan zijn teamgenoot en zijn vader, uh, Ronald van der Laar...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 Iets langzamer, denk ik, als Dennis Stewart wat platen terug. Was goed in gevecht om de tiende platen. Maar in de laatste ronde ja, toch gebeurde er toch iets met hem in de s bocht Als ik niet vergis. En ja, derhalve net niet voor gehad. Wel een sterke optreden uiteraard in dit sterke veld van 27 auto's ook van de Porsche van, van de Laat. En de Nederlanders hebben zich weer goed laten zien. Morgen gaan we in de herkansing dan hebben we nog een race van de nu met deze via GT3 uh, ja, mocht je in de gelegenheid zijn om te komen kijken, nou ik zou zeker gezien het weer, ik zou zeggen, doe het want uh, dat wordt morgen weer een prachtige dag hierop. Ja, waren er vandaag uh, veel bezoekers op circuit? Nou ja, niet overdreven wel, maar vanmorgen verwachten we toch wel een hoop uh, mensen, het hele moment wordt ook nog eens uh, gesponsord uh, door uh, de bouwmarkt en die heeft ook een uh, aantal kaarten toch wel uh, dus ik denk dat we morgen, zeker gezien het weer en hetgeen wat zich het hier, hier uh, laat zien op de baan, uh, dat we wel op een uh, behoorlijke opkomst mogen rekenen uh, morgen. Het wordt morgen weer een mooie racedag op het Circuitpark Zandvoort. Willem, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage Ook okay, gaan we doen. En morgen zijn jullie we er weer, ook dan weer uh, op de Sandse Radio te volgen. Willem van deze vanaf Circuitpark Zandvoort, mag ik jou ook hartelijk danken, Pieter Joustra? Uh, Rob, ik heb het heel graag gedaan. Het was het geweldig. Het was gezellig. En ik werd helemaal stil van het gedeelte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 In